Drie uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Goedemiddag. De eerste beklimming van de Alpe is voor de kopgroep van negen in zich. Bij die negen, Lars Boom. Radio Tour de France gaat verder Na het NOS-journaal met Mark Visser.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 Ook in Rusland is er bij de oppositie veel kritiek op het vonnis... zegt de correspondent David-Jan Godfra. Vanavond in Moskou wordt er verwacht dat er veel mensen van de oppositie... duizenden mensen van de oppositie de straat op zullen gaan. Er is geen toestemming voor gegeven. De politie is nu in het centrum van, van Moskou ook al bezig... om straten af te zetten, om pleinen af te zetten. Maar de aanhang van Navalny uh, ja, lijkt vast en zeker van plan om toch te demonstreren. En dat kon best eens heel spannend gaan worden. Term Vos uit Vlissingen heeft een boete van 200.000 euro gekregen voor de dood van twee medewerkers. Ze kwamen in 2009 tijdens onderhoudswerkzaamheden om het leven. Volgens de rechtbank is het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van de twee. Ze vielen in een oven, nadat ze onwelwaardiger worden door giftige dampen en zuurstofgebrek. De families van de slachtoffers krijgen elk een schadevergoeding van 10.000 euro. Vos ging eind vorig jaar failliet, maar probeert nu een doorstart te maken. Het verbod op alcoholverkoop bij de benzinepomp blijft van kracht. Dat heeft de rechter bepaald in een proefproces dat door pomphouders zelf was uitgelokt. De pomphouders vinden het oneerlijk dat zij geen alcohol mogen verkopen, terwijl bijvoorbeeld wegrestaurants dat wel mogen. Maar de rechter volgt die redenering niet, zegt verslaggever Kees van Dam. De rechter wijst in dit geval het beroep op het gelijkheidsbeginsel af. Zij zegt wat zwaarder weegt is de veiligheid in het verkeer. Als je alcohol ook bij benzinestations gaat verkopen... dan wordt de drempel om alcohol in het verkeer te gebruiken een stuk lager... en de kans op ongelukken een stuk groter. Tankstations in het buitenland verkopen wel bier en wijn. Een brandweerman uit Laren is voor een reeks brandstichtingen... tot 11 jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen... dat hij 11 branden heeft gesticht in het gooi. Hij had het voorzien op leegstaande woningen, bossen en auto's. Maar één keer sticht die per ongeluk brand in een huis waarin de bewoners lagen te slapen. Ze bleven wel ongedeerd. De verdachte van 32 zat bij de vrijwillige brandweer in Laren... en werkte als centralist bij de 112-alarmcentrale. Toem had tien jaar cel geëist, maar de rechtbank vond dat te weinig en deed er een jaar bovenop. Het weer, het is bijna overal zonnig. Langs de westkust is er kans op mist. Op de stranden is het 19 tot 22 graden, in het binnenland 24 tot 29. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 27 graden. Verkeersinformatie van de AWB Wijnand Zwaan. De A1 Hengelo richting Apeldoorn is weer vrijgegeven. Daar brandde vanmorgen auto, een vrachtwagen uitgeladen met auto's. Dat gebeurt bij Badmen. Er staat nog wel 4 kilometer fieden vanaf de afrit Markelo... maar dat gaat dus snel oplossen. De A16 van Breda naar Rotterdam, voorknopen Zonzeel, drie door werkzaamheden. Op de A27 naar Breda is een autogestrand bij de brug bij Gorkum. Dat veroorzaakt 2 kilometer vide. En de A58 Breda richting Tilburg, voorknopen sint Annabos 4. Er staat een vrachtwagen stil, de rijstrook is dicht.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 Goedemiddag allemaal, het gaat beginnen. Wat sneller dan verwacht gaat de kopgroep met Lars Boom richting de eerste beklimming van de Alpe Ze hebben de sprint in Bourdoison net achter de rug. En Guillaume, wie pakte daar de punten? Nou, wat dacht je? Lars Boom natuurlijk pakte 20 puntjes voor de groene trui. Ach, het doet er eigenlijk allemaal niet toe, maar wat lijkt het me een kick. Voor die renner uit Vlijmen om als eerste inderdaad als een van de voorposten hier door Bourdoisant te rijden. En dan op weg te gaan naar de beklimming van Alpe du West waar al die tienduizenden Nederlanders verzameld zijn. Nou die zullen hem al hoog schreeuwen, ze proberen hem misschien wel op te duwen. Maar het is beter dat ze van hem af blijven en hem zelf die berg te laten beklimmen. Boom is dus weg samen met Moser, Van Garderen, Riblon en Chavanel. De voorsprong die ze hebben op de achtervolgers, de eerste achtervolgers op Vogt-Jeanson. Amador en Danielsen is slechts 8 seconden. En nu begint de weg dan langzaam op te lopen. En dan weten we het straks bij die camping. Dan gaan we beginnen aan de beklimming van Alpine West. De eerste keer vandaag. Nation, across the nation, a chance for folks to meet. Low laughing or singing, our music swinging, They're dancing in, in, the the street, street, in the street, Philadelphia, PA. All the moon, the street now. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil. David Bowie en Mick Jagger, nummer 1 hit, uit 1985. Dancing in the street. Oh, wat hebben we hier lang op gewacht. En eindelijk is het zover. De eerste beklimming van de Alp-duet en gio Ze zijn eraan begonnen aan de Alp. En ja, dan gaat je hart toch wat sneller kloppen. Zeker als je al die mensen aan de kant ziet staan. De mensen die vooral verschrikkelijk blij zijn... dat ze daar, de Nederlanders in ieder geval... dat ze daar Lars Boom lekker voor aan zien zitten. Hij zit in het wiel van Christophe Riblon... Misschien wel de beste klimmer hier in dit gezelschap. Natuurlijk we kijken we ook naar de anderen die daar allemaal bij in de buurt zitten. Van Garderen, Voogt, Jansson. Ze zijn allemaal weer aangesloten. Ook Amador als laatste. Dat betekent dat we met negen man zijn begonnen aan de klim naar Open de West. De twee achtervolgers. Die rijden op 6 minuten en 37 seconden. Zijn nu ook beneden in Bourdoison. 6 minuten 37 voor Paulinho en Roach. En dan het peloton met daarbij de gele truidrager Christopher Froome. Op 7 minuten en 35 seconden. Die zitten nog in de laatste honderden meters van de afdaling van de Col We hebben ook twee afhakers gekregen. Twee mannen die op achterstand rijden na de beklimming van de Col William Bonnet, de nummer laatst van de tijdrit van gisteren. En Tom Velers, de nummer 1 na laatst van die tijdrit. En nu is het vooral Jansson Die flink tempo maakt daar aan kop van die groep en boom... Die kan er nog steeds keurig bij blijven terwijl er wat kinderen mee rennen. En dan zou je af en toe wel eens denken, wat ik zojuist ook op Twitter las. Dat iemand schreef, je zou er een sneeuwschuiver voor moeten hebben. Die altijd het publiek een klein beetje aan de kant houdt. Nou, Sebas, jij bent voor die groep gaan rijden. Fungeer jij maar als sneeuwschuiver? Ja, we zullen hem de volgende keer meenemen. Dan zetten we hem... Uh op de motor, terwijl uh, Sylvester Fernel trouwens nu uh, problemen krijgt in uh, die kopgroep en waar Lars Boom inderdaad prima mee omhoog gaat hoor. Film ook al op op uh, de Col en in de afdaling was hij echt de motor van die kopgroep. En was hij ervoor verantwoordelijk dat dat gaatje even viel in die kopgroep. Ik denk dat hij wel als plan heeft gehad. Dus inderdaad om als eerste in bourg door te komen. En dan als eerste te beginnen aan die Alpe d'Huez. Waar heel veel mensen gespannen staan toe te kijken. Vanwege de veiligheid op de Saren. Die lastige afdaling moeten wij dus nu de eerste keer de Alpe d'Huez voor de kopgroep rijden. Maar dat maakt niet uit. Want we kunnen nu even mooi om ons heen kijken. Enorme drukte natuurlijk. in de het begin van die beklimming waar iedereen staat te kijken. Waar blijven ze? Waar blijven ze? Maar het zijn niet alleen Nederlanders hoor. Daar beneden ook heel veel Nooren viel me op. Heel veel Duitsers. Ja, uh, daar wordt het niet op het publieke kanaal uitgezonden. Live de Tour. Maar uh, uh, ze zijn er wel in de Tour. En een groot spandoek daar ook voor Good Old Jens Vogt stond erop. Nou, Good Old Jens Vogt zit nog altijd ook in de, de spitsengroepen, groepen Om eens een mooi Duits woord te gebruiken. Net als Lars Boom, die een hele goede indruk maakt in de eerste kilometers van de Alp d'Huez. Oh la. la. <lacht>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 Alegría Macarena tu cuerpo para tu cuerpo Macarena eh Macarena tu cuerpo Macarena tu cuerpo Macarena eh Macarena don't you worry about my boyfriend the boy whose name is Vitorino i don't want him stand him Alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. A tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. Makarena, makkarena, met de vreugde verspreiden. Makkarena, makkarena, met je lichaam kan je de Macarena verspreiden. Makkarena, makkarena, met je lichaam de vreugde either... verspreiden. Con alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. Los del Río, Macarena. De peloton is begonnen aan de eerste keer Alpe d'Huez, maar de kopgroep is niet meer met negen, Gio. Nee, de kopgroep is uit elkaar gevallen. T.J. van Garderen en Christophe Riblon zijn de twee koplopers van dit moment. En daarachter, die achtervolgende groep trouwens van twee man... die nog achter de kopgroep reed op 6-42. Ook die is uit elkaar gevallen, dat duo. Want Sergio Paulinho is nu nog de enige achtervolger. Nicholas Roach gaf een teken dat hij tempo zou laten zakken. En hij laat zich ongetwijfeld afzakken tot aan de kop van het peloton. Om daar onder andere Alberto Contador en Roman Kreuziger bij te staan. In het peloton zien we dat de sprinters moeten lossen. Tom Velers, dat wisten we al. André Greipel, die net nog eventjes het prestigesprintje won in Boerdoisant voor Peter Sagan. Ook die moet er inmiddels af. En zo zien we steeds meer mannen op achterstand. Chris Boekmans ook van vacansoleil Soleil DCM. Ook hij is er afgegaan. En dan wordt het tempo gemaakt door Ian Stannard, En dat is de, de, een van de helpers van Christopher Froome. Die houden het tempo hoog. Ook zagen we dat de mannen van Belkin nog allemaal goed zaten. Rond Bouke Mollema. Maar die zijn nu wel wat teruggeschoven. En nu zien we inderdaad dat Nicolas Roach... Wordt teruggepakt door dat peloton met even kijken... ...vier, vijf, vijf mannen van Sky voor Christopher Froome. Froome die daar in het midden zit van die groep. En dan kijk ik wat verder naar achter. Daar zie ik Bauke Mollema inderdaad zitten. Ook Laurens ten Dam daar redelijk aan de rechterkant van de weg. Die rijden zo'n beetje op plek nummer tien. Vlakbij Johnny Hogeland, Jawel, de man in de rood-wit-blauwe trui... ...die gaat voorlopig nog even mee aan de voorkant van het peloton... ...achter die mannen van Sky aan. Maar ja, daarvoor, wat gebeurt daar al? allemaal, Daar hebben we nog één koploper op dit moment, en dat is uh, TJ van Garderen, de Amerikaan van de BMC, vorig jaar winnaar van de witte trui. Dit seizoen zo bezig aan een uh, teleurstellende ronde van Frankrijk. Maar uh, reed in de tijdrit al goed gisteren, rijdt nu lichtjes alleen op kop, want het verschil met Riblon, als ik zo een paar etages naar beneden kijk, is niet groot, is een uh, seconde of vijf daarachter. Rijdt dan als eerste achtervolger volgens mij Jens Voogd, op 10 uh, seconden. Daar dan weer achter een seconde of 18 van de koploper van Van Garderen is het Jeannes Sol. En op een twintigtal seconden achter de koploper rijdt Moreno, Moser Lars Boom. Die moest eraf toen we een kilometer of twee, tweeënhalf, drie aan het klimmen waren op deze Aldues. Toen moest Lars Boom zijn medevluchters laten gaan. Maar hij heeft een goede prestatie geleverd in ieder geval door zo lang mee te gaan als niet klimmer zijnde. Ook op die beklimmingen die we al gehad hebben. En hij zal toch voortgeschreeuwd worden. En voor het geduwd worden door het publiek hier op de Alpe d'Huez. Maar één kop lopen dus op dit moment uit Amerika. En dan rijdt voor BMC TJ van Garderen op de voet. Gevolgd door Christophe Rieblon. Zien ik het per Goed verveling naar de maan, wat zin ik doe? En met de hand die in de tijd op het redderschroot, alles donker lampen hoeft in dicht. En net En als ik het ik ga je naar nou hoest naar bed doen. Misschien zachtjes in de weg en het verlossen. Ik bestel maar, bestel maar, bestel maar. Als net nog knippen te betalen, kunt er net nog zonne-blieën bij ons stoppen. Stel, oh nee, a man zoekt er toch nog en mei, man. Wie denkt er nou ze vroeg al aan de oudste? Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat je het niet kan noten. Nog eventjes en dan begin ik door het deugdig langs de brood dat Dit niet de eerste keer is dat de wielerfans op de Aldues dit nummer horen deze dagen. Roen Heze, Bestelmoor. Ja, kunnen die renners zich een weg banen door de mensen op de Aldues? Sebastian Gio. Ja, het gaat nog wel hoor. De mensen laten aardig wat ruimte en uh, soms de idioten meehollers, zeg ik dan toch met enig chauvinisme. enige nationale trots. Dat zijn nou toevallig eens even niet de Nederlanders, maar ik zag net een paar uh, ja, idioten in een uh, Orica Green Edge pakje meehollen. Dat zullen dus toch wel Australiërs zijn. En die holde gewoon achter de koploper aan en keken absoluut niet achterom wat er allemaal nog achter zat op het midden van de weg. En ik zag ook een Amerikaan, duidelijk te zien, met een soort nationale vlag op het lijf gewikkeld. Nou, die keek helemaal alsof hij een paar pilletjes te veel had uh, genomen. En zo stormde hij die die naast de renners naar boven. We weten in elk geval dat het tempo in het peloton zo hoog ligt dat de een na de andere eraf moet. De sprinters die zijn er allemaal wel af. We hebben Kevin is gezien, we hebben Gruipel gezien, Sagan is eraf. En uh, die Grote groep die dunt langzamerhand uit. Constantin Sjutsu, dat is de man die tempo maakt daar aan kop. Hij rijdt dan voor David Lopez Garcia. Pieter Cano nog in het wiel. Richie Port in het wiel. En dat betekent dat de gele trui nog steeds vier knechten heeft. Vier helpers heeft om hier het tempo te maken op Alpe de West. Het gaat nog niet verzengend hard in deze klim. Wat een verschil is het eigenlijk met al die andere keren. Dat we hier bovenaan aankwamen en dat het meteen finish was. Nu is het de eerste doorkomst. En dan pas in die tweede beklimming. Dan zal het ongetwijfeld uit elkaar moeten gaan spatten. Maar het tempo is nu voorlopig nog een beetje ja, gekomen. Gecoördineerd Relatief rustig. Ze controleren het zaakje. Meer doen ze eigenlijk niet. En dat betekent dat de koploper dat de koploper die we hebben, TJ van Garderen, dat hij uh, 7 minuten en 45 seconden voorsprong heeft op het peloton met de gele trui. Maar wat gebeurt er allemaal vooraan? Uh, stilte voor de storm dus nog uh, wat dat betreft. Ja, mag hij toch wel een heel klein beetje beginnen te hopen. Want dik 7 minuten is toch een hele mooie voorsprong. En uh, Van Garderen is toch al eventjes een aantal kilometer bezig aan die uh, uh, eerste de beklimming van de Alp de West heeft inmiddels 15 seconden voorsprong op Christophe Riblon. De Fransman van Azé De Zerg, die voor een paar jaar geleden in de Pyreneeën nog een etappe wist te winnen. En dan hebben we nog Danielsen, die was ik net nog vergeten te noemen. Die rijdt op 30 seconden achterstand. En op 40 seconden rijdt Arnold Chanazon. Dat is dan zeg maar de vierde man op dit moment in koers. Maar de koploper is dus een Amerikaan. Is dus TJ van Garderen. Terwijl wij nu weer de een uh, nogal uh, oranje bocht rijden. En ja, als je dan NOS op je motor zet... ...dan klinkt dat dus zo. Op deze uh, donderdagmiddag op de uh, <laughs> us En die gaan dadelijk ook allemaal juichen... ...als uh, Lars Boom natuurlijk nog voorbij komt. Die rijdt nog steeds... Voor het peloton. En als TJ van Garderen dadelijk eraan konden. Dat is wel een Amerikaan. Ik geloof dat het zijn oma was die uit Alfa aan de rij kwam. Dus hij heeft nog wel wat Nederlands bloed. Dus ook hij zal wel flink wat aanmoedigingen krijgen op de alp -West, Waar het in het begin eigenlijk nog wel redelijk rustig was. Maar waar het nu toch drukker en drukker begint te worden. And the fingers of God on the back of me Your fears blow away your Leaves do the same and You feel the light on the side of your car Like a butter piece into the top of your heart You smile like today Your worries do the same Singing Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah ja, Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. yeah Yeah, yeah, yeah, You feel the bones in the people you You carry a love to the question you ask You shine so bright like a satellite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 The hours we breathe on, a gift got from something and we're gone. Is everyday Man Friday. Ik begin die sneeuwschuiver een steeds beter idee te vinden, zoals een Guido. Ja, het zou wat zijn, hè. Wat een drukte daar op de flanken van die berg. En nu is het dan nou ja, nog relatief rustig. Ja, dat weet je eigenlijk niet natuurlijk. Nu zien ze ze voor de eerste keer langskomen. Is het enthousiasme natuurlijk ook vaak heel erg groot. Maar straks zitten we in de volle finale van deze etappe. Benieuwd wat er dan allemaal gaat gebeuren. Als het er echt om gaat. Uh, we kijken naar de afvallers trouwens. Daar uit het peloton. Waar de tempo toch echt niet verschrikkelijk hoog ligt. Maar ik zag zojuist Cadel Evans lossen. Daniel Martin moest lossen. De nummer 10 in het algemeen klassement. Die hier die al een etappe wordt. In deze Tour de France, Johnny Hogeland in zijn rood-wit-blauwe trui zat een tijdje vooraan in dat peloton. In de buurt van Bouke Mollema en Laurens ten Dam, maar die heeft toch die inspanningen moeten bekopen. En hij kan in elk geval niet dromen. ...van een hele mooie dag op de Alpen du West. Een man die dat wel kan doen, uh, dat is toch wel opvallend, is Wout Poels. Want die zag ik daar net uh, mooi voorin zitten aan de rechterkant van de weg. Niet ver van de gele truidrager met het uh, shirtje. Wagenwijd uh, open gerits, Wout Poels en uh, gewoon lekker rustig uh, zittend. En dan, uh, kijk, daar zit hij weer hoor. Ik zie hem nog steeds daar zitten met dat sweatshirt uh, eronder. Uh, wat hij dan heeft, dat zweetshirtje. En zo uh, klimt hij dan toch mooi in kadans, klimt hij naar boven leidend. Dat dat kun je wel zien. Kijken wie er verder nog bij zit. We zien daar ook Stendam aan de linkerkant van de weg. Bauke Mollema zo'n beetje in het midden van die groep. Ook Robert Geesink zit daar nog aan de rechterkant bij. En dat zijn dan de Nederlanders in die groep. Ik zie ook nog een man van Algo Shimano. Dat kan niemand anders zijn dan Simon Geske. De enige van Algo Shimano waarvan we weten dat hij behoorlijk kan klimmen. Maar hoe Wout Poels er op dit moment bij zit. Ik moet zeggen dat is toch wel aardig. En zojuist zag je wat beweging daar naast Wout Pols komen. Ineens Alberto Contador. Daarnaast rijden. En die ging heel even staan op de pedalen. Toen dacht ik: zou de aanval nu al komen? Gaan ze hem nu al onder druk zetten? De gele trui. Maar het gebeurde niet. Alejandro Valverde, trouwens. Ver achteraan in het peloton. Dat is de volgende die aan het elastiek gaat. Oppassen geblazen, dus. Terwijl Quintana. Keurig ook achter Wout Poels en achter de gele truidrager rijdt. Zo zien we al die favorieten daar op een rijtje zitten. Maar vooraan gebeurt het. TJ van Garderen in uh, bocht 7 zo'n beetje aanbeland. Nou, ik ben benieuwd of die, uh, de hectiek die hij daar gaat zien wel eens een keer eerder heeft uh, meegemaakt. Want daar staan er toch een partij in het oranje gehuld. En die zijn... Uh, uh, Helemaal gek aan het worden. We hebben volgens mij ook al de nodige alcohol genuttigd. En dat rook je niet alleen. Die rookt trouwens ook de barbecue. Maar ze vinden het dan ook leuk om de NMS-motor nu... en dan eens een biertje in zijn gezicht te gooien. Nee, bier nemen we nog niet. Dat doen we vanavond wel. Als deze dag erop zit en wij in ons hotel zijn aanbeland. Maar Van Garderen, die moet zich daar nu tussendoor wurmen... is dus bij bocht 7 in de buurt. En heeft de voorsprong van nog altijd 15 seconden op Christophe Riblon Dan op de derde positie nog altijd Danielsen en Jens van die bij elkaar in de buurt rijden. En uh, daarna, ja, je hebt het over Jens Voigt en gelijk, hoor je de Zwitser. Oh nee, het is een Duitser natuurlijk, het is geen Zwitser. Ik kan zeggen, hoor je de Zwitserse koeien bellen. En daarachter rijdt dan nog Arnold Janesson op een seconde of 50, 55 van de koploper van die TJ van Garderen. We hebben het wel een paar keer gememoreerd. Hij rijdt een slechte toer, hij staat 50ste op meer dan een uur inmiddels van de gele trui. Terwijl hij vorig jaar de beste jongere was, maar hij is wel voorlopig de beste hier op de flanken van de Alpe Want hij gaat aan de leiding met een seconde of twintig voorsprong op de eerste achtervolger. En dat is de Fransman Christophe Rieblol. En daarachter ligt die voormalige kopgroep helemaal uiteen. zijn het allemaal eenlingen die omhoog glimmen. Dit is Radio 1.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 En belangrijke voetbaltoernooien moeten op het open televisienet worden uitgezonden, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De FIFA en UEFA hadden de rechtszaak aangespannen, omdat ze de mogelijkheid open wilden houden om de rechten aan commerciële televisiezenders te verkopen. Maar het Hof oordeelde dat alle voetballiefhebbers de eindtoernooien moeten kunnen zien. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Verkeersinformatie van de ANWB Wijnandsvaan. We zien nog wat drukte bij knopend Galder bij Breda. Op de A16 en de A58. Dat had te maken met een gestrande vrachtwagen op de A58 bij Ulvenhout. Maar de rijbaan is vrij. Dan de A27 naar Breda. Daar staat 3 kilometer verder voor de brug bij Gorkem. A50, Osrichting Arnhem, na een ongeluk met een vrachtwagen voor knooppunt Galder, bij knooppunt Valburg, herstel 4 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. Loopt loop daar ook vast op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen de knooppunten Neerbos en Ewijk 3 kilometer. Doe, Penser, mais à dire en société, moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité.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 Je ne vis qu'à ton sourire Que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus Moi je veux faire l'amour avec toi Moi je veux faire l'amour avec toi D'aucuns des ronds ne peut pas parler à une jeune fille comme ça. Ce soir, c'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi. Comme moi je veux faire l'amour avec toi. Oh. oh, oh, oh. toerartiest van vandaag, Michel Polnareff. L'amour avec toi. Springen wat renners weg uit het peloton, Giro. Ja, en dan springen wij ook meteen op, want Wout Poels zit erbij. Wout Poels is meegesprongen met Thomas Vecler, met wie anders Pierre Roland... Ook winnaar ooit van een etappe hier op Alpe d'Huez. En ook de jonge Luxemburger Laurent Didier is meegesprongen. Met zijn vieren rijden ze weg bij dat peloton. Maar nog steeds vier mannetjes in het blauw en zwart tempo maken voor de gele trui. Dat betekent dat hij nog steeds vier maten heeft. En dat betekent ook nog steeds dat het tempo nog niet echt heel erg hoog is opgeschroefd. Want anders zou hij er wel een paar zijn kwijtgeraakt. Maar leuk dat Wout Poels mee is. Ik zei het al, hij zit er scherp bij. Je ziet gewoon aan hem dat hij langzamerhand beter in vorm is Gekomen in deze tour. Misschien vindt hij het wel prettig ook, deze weersomstandigheden. Iets minder warm, natuurlijk, dan we de afgelopen 2,5 weken hebben gehad. En misschien komt hij dan nu eindelijk uit zijn schulp gekropen. Wout Poels die dus een achtervolging is op de mannen uit de oorspronkelijke kopgroep. Wie rij je daar vooraan? En wat nog veel belangrijker is, Sebas, komen ze een beetje door de mensenmassa heen? Ja. Wacht even trouwens, want ik zie nu Nieuwe demareren. In de bolletjes -trui. Die wil die punten gaan pakken. Mikkel Nieuwe, de Spanjaard, die demarreert. Maar goed, Sebas. Die vraag dus. Ja, Riblon die had zijn ellebogen er dus straks even nodig... om een toeschouwer van zich af te houden. En die toeschouwer die werd overigens direct daarna ook fors bij de keel gegrepen... door weer een andere toeschouwer. De sociale controle is er nu en dan nog wel. Riblon, die trouwens een seconde of 25 achter van Garderen rijdt... op dit moment op de derde plaats. Er hebben eigenlijk drie renners. Moser, Voogt en Of Moser waren we, waren we er straks daar nog vergeten te noemen rijden inmiddels op een seconde of 40. terwijl wij met de motor nu wat meer afstand hebben genomen. Want we mochten dus wel mee, ook een tweede keer over de Alpe Maar dan moesten we wel ver, ver vooruit, zodat we op ons gemakje en in alle veiligheid de Kolde Saren kunnen dadelijk kunnen gaan afdalen. Die afdaling waar zoveel over te doen is geweest de afgelopen dagen uh, zou te gevaarlijk zijn. Maar uh, nou ja, we gaan het zo wel eens bekijken. In ieder geval ligt hij er droog bij. En dat is wel heel erg belangrijk, want het is nog... Nog altijd droog op de Alpe d'Huez. Gelukkig maar, gelukkig maar. Want die Seren die is al uh, lastig genoeg. We zijn er zelf één keer eerder met de motor afgewezen, Maar dat was na de koers. En toen dacht ik nog, hier kan je eigenlijk geen koers overheen sturen. Maar ze doen het wel. De koploper, TJ van Garderen, heeft nog even te klimmen. En dan moet hij ook strakjes gaan beginnen aan die, uh, uh, dat eerste stukje dalen. Dan de Seren nog even op. En dan die afdaling. Wij gaan eens even kijken hoe die erbij ligt. Bart Voskamp is hier aangeschoven. Bart, uh, ik weet dat het uh, uh, gekke werk is daar de, de richting uh, de top van de Alpe d'Huez... maar zoals het er nu uitziet, hebben de renners bijna geen kans om nee, er doorheen nee, te gaan. Nee, je moet, je moet zelfs als renner moet je rekening houden dat je gewoon een fuiken rijdt. En uh, wat dat betreft uh, denk ik dat uh, Poels net wel, uh, wel slim was door mee te glippen. Want ja, eenmaal door die fuik heen, ja, dan is het van achter heel moeilijk om terug te komen... En ik zag een peloton Geesink ook een beetje opschuiven, maar die kon gewoon niet verder opschuiven. Dus hij was aan het schuiven. Dus ik hoop dat hij wat kan doen. Het moe staat zo... bijna stil dan. Ik ja, moet je... wel zeggen dat de hoek net dat er in ieder geval geen meelopers zijn, in de, in de zin van het meerennen. Nee. Dus dat is wel fijn. Als iedereen op zijn plekje blijft staan, dan gebeurt er niet veel. Maar met rennen en uh, mensen met een biertje op, ja, dat, dat is geen goede combinatie. Maar is het, uh, is het eigenlijk altijd zo geweest? En verbazen we ons gewoon elk jaar weer? Of? Nou ja, de tijd dat ik reed, zullen er ongetwijfeld wat minder mensen hebben gestaan. Maar toen was het toch gewoon ook druk. En ik zat op een dat het niet zoveel uitmaakt als ik even iets moest inhouden. Want ik zat in de bus. Maar ja, voor degene die uh, de koers willen maken door of te willen demereren en de ruimte niet hebben, uh, ja, of gewoon opgehouden worden, omdat je weg bent en je kunt niet sneller, ja, dat is echt vervelend natuurlijk. Ja, want je, je, jij weet dus niet hoe het voelt om daar aan te komen rijden en te denken, nou ik weet niet ja, eens. Wel, waar ik, ik heb waar het ook ik... wel eens gehad in Spanje ook wel. Ik, ik heb ook een keer de eh, eer gehad om een bergrit in Spanje heel lang geleden te winnen. Dan rij je inderdaad in een fuik en op het laatste moment springen mensen weg. Maar goed, daar, daar kijk je niet naar. Daar, nee. Je rijdt gewoon vol op die mensen in en je gaat ervan uit dat die mensen gewoon wegspringen. Ja, um, even kijken, want uh, er gebeurt veel. Er zijn uh, mensen springen weg en uh, laten we gaan kijken hoe het gaat in de koers. Bij Gio Lippens, Gio? Ja, we krijgen weer een aanvalletje in dat pelotonnenmannen mannen van Garmin die daar probeert weg te rijden. Maar waar ik vooral naar kijk, het is inderdaad wat Bart net zei. Robert Geesink die dan probeert om weer in de buurt te komen van Mollema en Ten Dam, Want dat zijn de drie mannen van Belkin die nog in de kopgroep zitten. En dan zie je inderdaad dat hij af en toe gewoon vol in de remmen moet. En dat hij een zwieper moet maken met zijn fiets. Om maar te voorkomen dat hij in botsing komt met een toeschouwer. Op dit moment rijden ze trouwens weer tussen de hekken. De laatste vijf kilometer zo'n beetje van de klim. Die gaan tussen de hekken en dat is maar prettig ook, want daar staan agenten. Het publiek moet er gewoon maar voor zorgen dat ze achter die hekken dan blijven. En dat is toch wel erg prettig. We kijken nog eventjes, want uh, we kijken ook maar even naar uh, hoe het uh, vooraan gaat. Want uh, ik zie daar nog steeds uh, TJ van Garderen die daar op kop rijdt. Maar Moser en Riblon die naderen wel. Ik krijg hier een melding, acht seconden is het gaatje nog maar. Ik denk zelfs dat het minder is, want ze zien hem daar vlak voor en zien ze hem rijden. Dan hebben we Vogt en Danielsen op 40 seconden. Jeannesson en Amador op 1 minuut en 20 seconden. Dan daar ergens achter nog Chavanel en Lars Boom... En dan hebben we dat eerste groepje met uh, Wout Poels, met uh, Veclaire en Pierre Roland... die in achtervolging zijn. Die rijden op dit moment op acht minuten. Dus Wout Poels, als je voor de overwinning wil gaan... dan moet je wel een beetje gas erbij geven. Want het is natuurlijk, we krijgen nog die afdaling van de Sarren. We krijgen zometeen nog de tweede beklimming van Alpe du West. Maar acht minuten, en, uh, ja, acht minuten is het gat met uh, die mannen daarvoor. Is wel heel erg veel. Ik zie ook dat de bolletjesdrui inmiddels heeft aangesloten bij die drie. Bij Poels... En die twee mannen van Europa En dat betekent dat Mikkel Njebbe heeft aangesloten. Sebas, jij weet wat over die afdaling? Ja, we hebben het uh, eerste stukje inmiddels uh, afgelegd. Uh, de splitsing is eigenlijk precies bij dat tunneltje van uh, de al Waar je nog eventjes linksaf onder dat tunneltje uh, doorrijdt. Daar ga je, gaan de renners nu rechtdoor. Dan krijgen ze eerst nog een heel stel stukje. En komen ze eigenlijk in de open vlakte. Waar uh, normaal gesproken ook zo'n beetje de, de skiliften zijn, zeg maar. En dan uh, door, tussen en de hek door wat. Uh, uh, normaal gesproken dicht is volgens mij en waar vroeger ook een uh, onverhard pad begon en daar is nu dan uh, vers asfalt, nieuw asfalt aangebracht en begint dus zeg maar het eerste stukje dalen in de richting van die Col uh, de Saren. Dadelijk voor Van Garderen als die er tenminste nog alleen rijdt inderdaad. Want Moser en Riblo naderen en naderen. Vocht die heeft Moser moeten laten gaan en rijdt op 45 seconden van uh, de koploper Van Garderen. Hij dus alleen op kop. Moser die jongen. Uh, ...jonge Italiaan en Riblo op uh, acht seconden. Nee, en nu uh, komen ze er zelfs bij, het is geen acht seconden meer. We kunnen wel zeggen dat we drie koplopers hebben. Uh, drie koplopers in die laatste kilometers van de eerste beklimming van de Alpe d'Huez. En ik hoop dat ze Vering op hun fietsen hebben. Want dit eerste stukje, ja het is niet echt stil naar beneden van die uh, Saren... ...maar dit eerste stukje, dat is echt een enorme hobbelweg... Dus dan moet je echt je stuur goed vasthouden, want dan zit een ongeluk in een klein hoekje.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 Leung. Broad daylight van Gabriel Rios. Zien we daar ook een man die we al heel lang niet hebben gezien? In ieder geval niet als het gaat om demareren, Andy Sleckrio. Ja, hij was de winnaar van de Tour in 2010. Eigenlijk was hij natuurlijk de nummer 2. Maar Alberto Contador, we weten dat nog wel. Hij werd uit de Tourzegen gezet. En dat betekent dat Andy Slek inderdaad die Tour heeft gewonnen. En we hebben hem lang niet meer uh, gezien. Hij won uh, drie etappes in de Tour. De laatste was in uh, 2011. En hij krijgt nu aansluiting met dat achtervolgende groepje. Met daarbij Pierre Rolland. Voormalig drager van de bolletjestrui. Met de bolletjestrui zelf, Mikel Niebe. Met uh, Titi, uh, met uh, Thomas Vukler. En natuurlijk met Wout Poels. En dat is mooi. Dat is een mooi perspectief. Uh, ook voor Wout Poels als hij gezelschap krijgt van Andy Schlek. Want dat betekent dat ze met z'n vijven wat meer tempo kunnen ontwikkelen. Dat ze wat meer kansen hebben om die voorsprong van die koplopers... om dat minder te maken van Moser, van Vergarderen en Riblon. Want ze rijden op 47. Oh, oh En dit doet pijn, zegt Thomas Vöckler. Moet je eens zien hoe die blokkeert. Die parkeert echt letterlijk. Ik hoop dat hij geld bij zich heeft. Dan kan hij een muntje in de parkeer. 4 meter stoppen daar in Alpen du West. Want hij staat echt helemaal stil. En dat betekent dat we nu in één keer vier man in de achtervolging hebben. En dat komt allemaal door Andy Schlek, want die heeft zich meteen op kop genesteld van die achtervolgende groep. Met Pierre Rolland in het wiel. Dan zien we daar Mikel Nieuwe. En dan zien we Wout Pools. Die keurig meegaat nog wel. Zij zijn er nog bij. Vlak voor de top daar. En dan uh, kijken we naar achter. En dan zien we hoe groot het gat is met de achtervolgers. Daar zwalkt uh, Verkler. En dan zien we de eerste achtervolgers komen. Het zijn er nog steeds drie. Drie knechten van de gele trui. De witte trui zit in het wiel van de gele trui. In het wiel van Christopher Froome, Nairo Quintana. Dan zien we daar ook Alberto Contador zitten. We zien Valverde daar zitten. En ik kijk even naar achter. Ik zie zelfs uh, Noctauk daar nog zitten van de Belkin-ploeg. En ik kan eerlijk gezegd op dit moment niet de gezichten ontwaren van Mollema, Tendam en Geesik. Maar neem maar van mij aan dat ze daarin zitten. Wel één ding. Kwiatkowski en wat staat die op dit moment nog? De nummer 9 van het algemeen klassement. Die moest los uit de groep. Jawel, nu zie ik ze trouwens. Geesink en Mollema in het midden van de groep. Dan zal Dam daar niet ver vandaan zijn. De gele trui rijdt op 8 minuten en 15 seconden van de drie koplopers. de drie koplopers die straks kunnen beginnen aan die verschrikkelijk lastige afdaling. En uh, eerst nog even die, uh, dat tweede pukkeltje over. Direct naar de Alp-dues. Die uh, de saren drie kilometer lang klimmen. Die weg daar naartoe vanaf de Oep US die is ook wel lastig, hoor. Het is een enorme hobbelweg. Wel trouwens een hele mooie, ja, zo'n lichtgroene vlakte... van zo'n wijde vlakte waar je dan uh, doorheen rijdt. Maar uh, we konden ze er straks heel in de vet even zien rijden. En toen was het, uh, leek het wel of ik keek naar drie koplopers in parijs Roubaix. Want ze reden even alle drie met de handen zo bovenop het stuur... om de klappen op te vangen die ze nu en dan krijgt op deze enorme hobbelweg... Uh, richting de Saren. En als ze daar dan inderdaad boven zijn, dan uh, is het echt uh, in gestrekte draf... Drie koplopers dus. Van Garderen, Riblo en Moser. Uh, Gio, ik heb ook nog een melding over Lars Boom gehad trouwens. Die rijdt op 2 minuten en 15 seconden van de koplopers. Dat lijkt me wat te veel om goed te maken. Ja, dat lijkt me ook te veel om goed te maken. We kennen Lars Boom natuurlijk als een geweldige veldrijder. Dus die afdaling van de Sarren, dat zal hij wel voortvarend aanpakken. Maar Lars Boom, ja, ik denk niet dat hij de illusie nog heeft dat hij dadelijk bij de koplopers gaat komen. Ik denk ook dat we moeten gaan vrezen voor Laurens ten Dam, want die is toch langzamerhand wel wat teruggezakt hoor in dat eerste peloton. Het eerste peloton waar het tempo nog steeds wordt gemaakt door de knechten van Christopher Froome waar ik Bouke Mollema ongeveer op positie nummer 10 zie. Daar zit ook die Lars Petter Nordhauk. Iets verder daarachter zit dan Robert Geesing en bijna aan de staart van het eerste pelotonnetje Laurens den Dam die toch problemen heeft om bij te houden. Hopen maar dat hij er niet af moet. Dat de nummer 7 van het klassement er ook niet af moet zoals we de nummer 9 al zagen afhaken. Michal de Poolse peloton. De drie zijn inmiddels bovengekomen. Rijden inderdaad op zo'n vlakte. En mogen zo meteen gaan beginnen aan die afdaling van de Saren, Moser, Van Garderen en Riblon. Ze hebben een voorsprong van 7 minuten en 25 seconden. Op dat achtervolgende kwartet. Schlek, Roland, Nieuwe en Wout Poels. Ja, Bart Voskamp, er zijn dus wel een paar uh, renners die, uh, die in de problemen zijn. Klassemensrenners die het toch moeilijk hebben. Maar denk je... Zo, als je zo meekijkt dat uh, de grote mannen uh, nog niet echt stress hebben? Nee, de grote mannen die houden zich nog uh, nou ja, toch wel rustig. Als je kijkt wat er uh, is, eigenlijk is gebeurd in de, in de dagen hiervoor... dat het continu strijd was, houden de grote mannen zich nog best, best wel rustig. Ja. Dus of er een uh, ja, soort uh, overeenkomst is met die afdaling... dat iedereen zich een beetje inhoudt, weet ik niet. Maar... Uh, ja, ik had wel verwacht dat ze op deze klim wat meer gedemereerd zouden worden. Ik had ook een beetje gehoopt dat Robert al uh, Geesink al mee zou zijn. Zodat hij in de finale nog wat kan doen. Want om te wachten tot de finale en dan mee te zijn wordt, uh, wordt moeilijk. Maar misschien ja. heeft hij superbenen. Ja, waar, maar waar zou je wel iets moeten gaan maar doen? Waar, als waar, als je waar, wil... waar Slack net, Slack net ging, had, uh, had Robert misschien mee kunnen gaan. Of waar Wouter Poels ging, dat ik dat het moment is om, uh, om toch wat voorsprong te pakken. Om de toppers voor te blijven. Want ja, we weten van de andere bergritten. als, als die toppers gaan uh, op de laatste drie kilometer, ja, dan wordt het lastig. Ja, en zou het, zou het logisch zijn dat ze iets hebben afgesproken voor die afdaling? Uh, Vind jij? Ja, het, het, het zou wel wat zijn. We hebben ze wel wat zien praten met elkaar allemaal. En uh, ja, goed. Misschien hebben ze wel gezegd. we wachten tot na de afdalingen. voor we gaan koersen. Maar ik weet het niet. Ze zullen het in afloop misschien moeten horen. Als ze dat ooit vertellen, natuurlijk. Ja, ja voorlopig ziet het er ook nog droog uit. Hè, en dan is het in ieder geval iets minder gevaarlijk. Hè? Ja, de weersvoorspellingen waren hagel en vreselijke buien. Maar het kon plaatselijk zijn. En gelukkig uh, ziet het er allemaal nog goed uit. En de, de eerste gaan de afdaling erin. Het is nog steeds droog. Dus ja, wat dat betreft hebben we wel een beetje geluk. Ook voor ons, he, want houden we houden goede beelden in ieder geval. Ja, en wat te denken van dat groepje met Wout Pools? Nou ja, ik denk dat die in een geweldige positie zit. Ze hebben natuurlijk nog wel wat achterstand op, op de drie koplopers. Dat moet eerst goed, goed gemaakt worden. Maar... Ik heb het idee dat Sleck echt hele goede benen heeft. En als Wout het ook heeft, dan kan hij zijn karretje mooi aanhaken. Ja, wat jij zei: Sleck reden, de afgelopen dagen. ging wel steeds beter rijden. He? Ja, ik had wel het idee dat hij beter ging rijden. We hebben de mof van toen natuurlijk gezien dat het niet goed ging. er een keer de kant in. we zag er een beetje ongelukkig uit allemaal. Maar als je hem gewoon de hele tijd volgt en de posities in, in het peloton ziet, dan denk ik dat hij wel aan het verbeteren is. Ja, terwijl Thomas Beuclair wordt ingelopen door het peloton. dat was pas echt stilstaan. He? Ja, maar die heeft zich volledig gegeven voor Roland, voor, voor de bergpunten en hem goede positie te brengen. Dus die heeft het hele stuk op kop gereden. Nou, toen Slek overnam was dat tempo te veel, konden niks doen. Ja, en dan is het geestelijk ook uh, inderdaad uh, in de parkeerstand. En dan ja. kom je ook echt niet meer vooruit. Nee, en Nuiwe nu zit erbij uh, voor, de, voor de punt, hè? Ja, die, die, die, die, is, uh, die is controlerend bezig voor zijn punt. Omdat Roland natuurlijk uh, gedemoreerd was. Ja, moest hij er wel achteraan om uh, zijn bergtrui veilig te stellen. Ja. We gaan uh, kijken hoe het zit in de koers. En hoe het is met het groepje met Wout Poelschio. GIO. Ja, dat groepje is weer bij elkaar. Die demareerde even. Die pakte gewoon de punten op de Alpe du West. De twee resterende puntjes die hij kon krijgen... ...voor de tiende plaats, want die negen man van die oorspronkelijke kopgroep... ...ja, die zitten er nog steeds voor. We kijken even daar naar de doorkomst, dan weten we dat ook meteen. Moser, Riblon en Van Garderen, in die volgorde kwamen ze over de eerste doorkomst bij Alpe de West. Dus niet hier aan de finish, even voor de duidelijkheid. Want ze gaan rechtsaf, in plaats van dat ze links afslaan daarbij dat tunneltje. Dan op de vierde plek, Vogue, dan Danielsen, Jansson, dan Boom, dan Amador en dan Chavanel. En dan dus de eerste van de achtervolgers, Nieuwe, Mikkel. Die die puntjes voor die bolletjes trouw in elk geval weer even zeker stelde. En weet dat de concurrent... Pierre Rolland geen punten pakken. Even kijken naar de tijd. Het verschil met de koplopers. 7 minuten en 15 seconden is het verschil met dat groepje Sleck, Rolland, Nieve en Poels. Wout Poels die zich dus zo meteen in de afdaling mag gaan storten. Maar eerst krijgen zij nog even dat klimmetje naar de Col de Sarend. Die nog net even boven Alpe Dues uit de torent. En dan zien we daar op 8 minuten en 20 seconden, dus meer dan een minuut achter het viertal. Daar zien we het peloton met de gele truidrager. Met de witte truidrager Quintana. Met daarbij de Nederlanders Tendam, Mollema en Geesink. Die zitten allemaal nog in dat eerste pelotonnetje. Dat inmiddels, nou wat zal het zijn, een man of 25A30 is. En hier kijken we weer, top over drie kilometer. Dat betekent dat die drie nog steeds niet boven zijn op de Col de Saren. Maar dit ziet er al angstaanjagend uit. Als je naar rechts kijkt en je ziet daar, ja het is grasland. Het ziet er allemaal zo vredig uit. Maar als je daar naar beneden dondert, nou, dan ben je nog lang niet jarig. Het is allemaal smal, het is bochtig. En zo zijn zij op weg naar de beklimming van de Col de Saren. Er stond nog een bordje dat er nog drie kilometer te rijden was voor die drie koplopers. En dan pas begint het echte achtbaanwerk. Dan begint het echte duivelse werk. Die afdaling naar beneden dus naar Bourdoisant. Waar ze dan voor de tweede keer kunnen gaan beginnen aan de beklimming van Alpe -S. Ja. Ja, dat was heel even Sebastian Timmerman. Ja, we proberen straks weer contact met hem te maken. Bart, Bart Voskamp. Wat is nou een, een, een, uh, een voorsprong waar je echt wat mee kan in deze etappe vanaf nu? Dat ligt eraan wanneer je bent weggereden. Maar die jongens zijn pas net weggereden. Dus die zijn in principe bijna nog net zo goed als dat peloton. Die hebben dan niet echt veel krachten hoeven te verspelen. Uh, dus ja, zo'n slecht zou met, met drie minuten in, in principe genoeg kunnen hebben. Als die superbenen heeft... Uh, de koplopers zijn natuurlijk een wat langer weg. Die hebben wat meer werk moeten doen. Ja, als die een minuutje, of, uh, een minuutje of vijf hebben... dan gaan ze toch wel een eentje komen, denk ja. ik. We, we hebben het er de hele tijd over. Hè? Twee keer de Alpe uh, in één etappe. Hoe zwaar is dat nou eigenlijk echt? Nou ja, het is heel zwaar. Op zich, de klim, denk ik niet de allerzwaarste klim in Europa die je kunt vinden. Nee. Maar het heeft natuurlijk de naam. En je moet hem twee keer op. En ze hebben, hiervoor hebben ze al een aantal beklimmingen gehad. Er zit, een aantal, er zit al twee weken toer in de benen. Dus ja, het is, het is toch wel echt zwaar. En uh, het is wel een beetje geluk. We klagen misschien wat over regen. Maar voor de renners is het wel fijn dat de temperatuur niet zo hoog is. Want uh, ja, 35 graden, dat is pas echt slopen. dus. Maar aan de andere kant, ze passen tempo wel aan en uh, ze, ze komen er wel. Ja, nou, heeft het zin bij zo'n etappe om echt een heel plan van tevoren te maken? Ja, de renners en die, zeker de ploegen moeten elke dag een plan maken. van ja, hoe gaat de koers zich ontwikkelen? Wat gaan we doen als dit gebeurt? Op wie gaan we wachten? En zeker met, uh, nou ja, we hebben net bijvoorbeeld het scenario met Ten uh, Dam en uh, Mollema die staan in de top 10. Ja, in principe gaan ze die verdedigen. Dus ja, ik roep dan wel van. Ja, misschien moet Geesie proberen mee te zijn. om en of voor een etappe te rijden of, uh, of in de finale te kunnen helpen. Maar aan de andere kant kan het scenario ook zijn van. Nou, ja, blijf, bij, uh, blijf bij Mollema als die slecht is, dat je hem kunt helpen, zodat we ja. die top 10 uh, veilig stellen... Net welke doelstelling je hebt. Maar wij zetten nog geen streep door Geesink, hè? Nee, ik, eh, ik, ik zeg dat hij een rit gaat winnen. Kijk, Wanneer weet ik niet, maar... Misschien vandaag wel. Um, jij blijft zitten. Hier komt uh, Jurgen van den Berg te zitten. En uh, zij gaan verder met uh, het volgende uur van Radiotour. Van een geweldig spannende etappe. Richting de Alpe Wat mij betreft graag tot morgen. Fijne middag.